Uur. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vlak voorbij de Leidse Rijntunnel staat een auto in brand op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daardoor is de hoofdrijbaan helemaal dicht. Gelukkig kun je er wel langs verder parallelrijbaan. Dat levert je momenteel wel 9 kilometer aan file op vanaf Breukelen. En alles bij elkaar bijna 40 minuten aan extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na balada A galera começou a dançar E passou passou menina menina mais linda Com coragem e comecei comecei falar Nossa, nossa, nossa, você você me mata Ai, se eu te pego ik te pego, ik delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu ik pego, ai, ik se eu ik pego, hein?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 Ja, het is een beetje rommelig, Maar in ieder geval een hele een goede middagje zijn we weer. Ondergetekende de hier bij CFM. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Vanaf de tolweg 10a. En we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien. En uh, sowieso de drie rijden van Fredij. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Hij nam de benen en die Leo, hij was mijn beste grabbers. Nee, geen gemene. Ik weet niet waar hij woont of is heen gegaan. Van 's avonds laat tot 's morgens vroeg. God, wat hebben wij gelachen? Je nam iedereen zo lekker in de strijk. Voor jou waren er geen regels en geen wetten. Jij had het hele koninkrijk. Tikkelejo, joh. Tikke Nederland. Dikke Leo, ja Dikke Leo Maar je ligt nu heerlijk in een Spaanse zaal. Ze zaten jou op de hielen De belasting was niet echt je grootste vriend Ze probeerden alles om jou te vernielen Maar dat heb jij toch niet verdiend je hebt daar vast heel veel vrienden. En iedereen die gaat weer lekker uit zijn boom. Van de centen die jij zoveel verdiende, loopt nu de hele kroeg weer vol. Dikke Lejo, Dikke Lejo. Je moest vluchten uit het kleine Nederland. Dikke Lejo, ja, Dikke Leo. ...in een Spaanse zaal. Dikke Leo. Dikke Leo. Je moest vluchten uit het kleine Nederland. Dikke Leo. Ja, Dikke Leo. Maar je ligt nu heel in... ...het Spaanse zaal. Zo, ja, dat was hij dan. Dikke Leo en dat allemaal van Willem Bart natuurlijk. En ja, we gaan even lekker door met uh, wat lekkere muziek. Want ik ben nog niet helemaal uh, ja, ingesteld hierover in het systeem. <laughs> maar goed, mag ik net niet drukken. Ik zou Het de zomer is en ja, we hopen maar een beetje op een, een lekkere nazomer natuurlijk. Hier ook oh, sowieso in, in Nederland natuurlijk. Hé, want de mensen die op vakantie zijn, ja, die zitten waarschijnlijk rond een, een graadje van 28 momenteel. Dus <laughs> ergens in Spanje. Dus nee, we hopen nog op een goede nazomer. We gaan nog eventjes nog één plaatje draaien en daarna gaan we naar de zaterdaggast. MUZIEK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 Hey, lekker. Hey, ja, dan, dan uh, moet ik uh, wel de schuif open zetten, Frenkie. De Entertainment for You, zaterdaggast. Hey, ja, daar zijn we dan. Frenkie hier, te gast uh, aan de tolweg, uh, Tina, in uh, Zandvoort. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Hi. Hey, uh, ja, allereerst, hoe is het? Ja, lekker. Dus, ja, uh, het is uh, een gangetje. Jawel, jawel, ze dus, uh, mogen we niet klagen. Oké. Okay. En, uh, ja, nou ja, je hebt je uh, nieuwe single, hè? Tijd voor een feestje. Ja, ja. Uh, naar aanleiding van de, van de coronatijd uh, waarin we niks konden, werd het nou alweer tijd voor een feest. Ja, toch? Ja. ja ik bedoel, uh, lang genoeg ergens uh, over dat uh, corona COVID-19 en welke benaming er ook aan, uh, aan, aan vast zit. Juist, lekker achter ons laten en uh, feesten. Yeah. Uh, ja, en uh, het is al moeilijk genoeg uh, uh, uh, deze tijd. Uh, sowieso, uh, als je... Ja. Uh, de, de problemen, de politiek en alles. Uh, ja, daar word je er niet vrolijk van. Ja, nee, ja, je kan het zo zeggen. We gaan van, van het ene probleem in het andere natuurlijk. Van, ja, van, ja, ja, ja. van de corona naar, nu naar de ja. budgetproblemen voor iedereen. Maar goed. Uh, ja, en dat... Uh, is een heel breed begrip, want ja. uh, betreft het gas, het stroom ja, benzine, en de uh, benzineprijzen. Uh, gelukkig uh, daalt het ietsje. Ja, ja, ja goed, maar, ja, maar niet, goed. niet meer terug naar wat het voorheen was natuurlijk. Nee, nee, nee, dus, de uh, 1 meter, of uh, de 1,60 meter, 60, maar de 1,60 euro <lacht> die halen we niet meer. <lacht> nee, die gaan, we niet. die gaan we niet meer halen. 1,60 meter haal ik wel. Uh, maar. <lacht> <lacht> Nog net. <lacht> Als ik hem meteen er sta. Ja, toch. Hey, maar, uh, mm, ja Hoe is uh, deze uh, single eigenlijk uh, tot stand gekomen? Dus, uh, eigenlijk uh, door de corona? Ja, eigenlijk wel. Want ja, je zit natuurlijk twee jaar lang zit je, zit je thuis. Uh, je kan niet zoveel doen. Uh, af en toe zit je wel eens met vrienden, wat spelletjes spelen. En uh, ja, dan heb je toch een keer erover Joh, het wordt wel weer tijd voor een feestje. Nou ja, dan heb je de titel al. Uh, ja. Nou, ja, toen ben ik naar de studio gegaan en ben ik gaan schrijven. En eigenlijk binnen een uurtje stond het... Uh, Stond het liedje erop. Ik heb hier heel veel uitgeput uit de tijd voor de corona. Dus dat we wel nog uh, lekker konden feesten. En met vrienden konden afspreken. En ja, de, hè, de oude ja, oude wensen, in een ouderwetse gewoontes. Ja, precies. Ja. Lek, le lekker goed contact met uh, vreemde mensen. en uh, Met je eigen vrienden lekker uh, ja. knuffelen. En uh, ja. dat soort dingen. Gewoon, een, uh, een zaaltje vol met uh, een, paar, uh, een paar honderd of een paar duizend man. En, uh, ja, het een beetje de, de, de leukere dingen ja, in het leven. Ja, weer, inderdaad. Ja. Hey, en... Um, ja, je hebt uh, dit nummer zelf geschreven? Ja. En uh, wie heeft het gecomponeerd en dergelijke uh, opgenomen? Ik heb, het, uh, nou, ik heb het zelf geschreven. Toen ben ik naar uh, Jeroen Rusje gestapt in uh, Stadskanaal. Die is uh, ondertussen ja. wel bekend van uh, de nieuwe single van Mart Hoogkamer. Ja. I Want Your Song. Uh, hij heeft de muziek erbij geschreven. En we zijn het daar meteen gaan opnemen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik ga even kijken. Ma Martin uh, Rus, zei je? Nee Jeroen, Rusje, ja. De naam komt er bekend voor. Veel geschreven en gedaan voor Marloes Oosting. Marloes Oosting, Ook een single mee heb genomen inderdaad. Klopt. Tino Martin heeft hij hoop voor gedaan. Ja, nog veel meer. Ik zeg Mart hoogkamer dan twee singles voor gedaan. Dat weet iedereen. Precies, dus ja, wel bekend denk ik. Ja. En hoe lang draai je al mee in het vak eigenlijk? Oeh, uh, ik ben denk ik een jaar of twintig geleden ben ik begonnen met, uh, met muziek maken, met, uh, met teksten schrijven. Uh, heel lang geoefend. En eigenlijk sinds een jaar of twee uh, nu singles aan het uitbrengen. Dat je, je het idee heb van het zit nu op een level dat goed genoeg is om, uh, om het uit te brengen. Dus, ja, wat, uh, uh, heb je geschreven voor andere mensen? Nee, nee ook nog niet eigenlijk. Uh, nee, ik heb eigenlijk heel veel voor mezelf geschreven. Ik ben altijd begonnen als, uh, als rapper. Uh, vroeger wel veel opgenomen thuis in een eigen studio. Maar nooit echt de intentie gehad om het uit te brengen. Dat ik, ja, ik zeg, nooit echt uh, goed genoeg vond. Uh, ja. Sinds een jaar of twee ook een beetje erbij gaan zingen. En ja, toen vond ik eigenlijk mijn platen leuk genoeg om, uh, om, om ze ook te uit, te uit te brengen, inderdaad. Ja. Ja. Hé, hey, uh, ik denk dan wel dat jij eventjes uh, gaan luisteren. Gezellig. Tijd voor een feestje. Frankie. Kijk of hij... Die... Ja, yes. ja, daar komt hij. Hij doet het. <laughs> hij doet het. toen ik op deze morgen, het wordt een dag zonder enige zorgen Soms vergeet ik zoals vroeger te leven Nu ga ik die tijden van vroeger beleven Dansen in de club, vreemde mensen spreken Zonder zorgen, even alles vergeten Feesten, tot de zon weer opkomt Plakt met de kaarten de volgende ochtend We zijn pas net begonnen Maar mijn glas is alweer leeg hey. Het tempo, dat is moordend Dus doe mij er nog maar één hey. Ach, doe nog maar een rondje Ik drink liever niet alleen hey. Ja, centen moeten rollen ik jacht alles erdoorheen. Het is weer tijd. Voor een feestje, het is veel te lang geleden Het is weer tijd voor een feestje, ook al hebben we geen reden Het is weer tijd voor een feestje, dus laat iedereen het weten Het is weer tijd voor een feestje, gewoon meer tijd voor een feestje Kom voor 1, 2 glazen bier, nu heb ik 1, 2, 3, 4 flessen hier De barman is mijn bonnetje kwijt, zeg tegen hem nog een rondje van mij Het is altijd feest in ons stamcafé, ik ben lang niet meer zo lang geweest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 Voor een feestje, dus laat iedereen het weten. Het is weer tijd voor een feestje. Gewoon met tijd voor een feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ja jongens, kom op, nog één keertje met z'n allen. Dan gaat niet daar. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ik zeg Feestje. Hier is het feestje! Ja, waar is het feestje nou? Hier is het feestje. Hey. Nou, nou, nou, nou heb ik ruzie. Het is gewoon een feest dat we gelijk, uh, gelijk doorgaan. Ja, ja gewoon, gewoon gelijk door. door. Ja, okay. Hey, Hé, tijd voor het feestje. Dat was uh, Frankie. Yes. En, um, ja, we gaan zo gewoon uh, nog wat meer uh, laten horen van jou. Leuk. En uh, nou ja, zo, uh, zo waaronder ook uh, de single van uh, vorig jaar natuurlijk. Uh, ja. En dat, uh, dat was uh, met Goldie. Ja, de sterren uh, staan goed. Klopt. Ik hoor, want ik hoor je nou niet. Oh ah, ja, dat is dan. Ja, klopt. Ja, uh, klopt. Een jaar geleden met uh, Goldie Kedde, uh, een uh, zangeres uit Zandvoort, ja. uh, waarmee ik de sterren staan goed heb, uh, heb uitgebracht. Ja, dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel een uh, prachtige single ook. Ah, leuk. Ja, leuk. Hij heeft het inderdaad heel erg leuk gedaan. Ja, die ah, ja goed uh, goed gelukt. laat hij is het zo zeggen. Gegeven, ja, ja, zeker, ja. ja. En hij is ook goed opgevangen inderdaad. Ja, heel blij mee. Wat, uh, dat nummer, daar, daar heb je ook aan mee geschreven? Of? Ja, dat hebben we toen met z'n drieën geschreven. Uh, het idee om, uh, om samen een single te maken, Goldie en ik. Die, uh, dat lag er al heel lang. Maar het kwam er nooit van. En op een gegeven moment uh, hebben we de knoop doorgehakt. Zijn we bij uh, Billy Dans in de studio gaan zitten. In Amsterdam, vier ogen achter. En uh, zijn, we gaan, uh, zijn we gaan schrijven. Ik had een stukje muziek gemaakt... En uh, ja, eigenlijk met een, met, een, met een drankje erbij en een hoop, uh, hoop gelachen is uh, deze single uh, de Sterren Stach ja, Goed. Dat vond, ja. vond zij ook, dat de Sterren Goed zonden of niet. Ja, ja, ja, ja. Nee, we waren alle drie wel erg blij met het resultaat, inderdaad. Ja, en, uh, maar, ja, ja. Nee, maar de, uh, ja. Je bent uh, flink aan het schrijven. Uh, eigenlijk, dit, uh, dit is de officiële tweede single. Uh, nee, dit is officieel... De nee, maar, uh, de tijd voor het feestje was de, de tweede? Voor, uh, de handkom, voor mij officieel of derde? is het... De, nou, ondertussen de officieel de vijfde al. vijfde al, oké. En uh, ja, wat, wat ga je nog meer doen? Hoe, hoe zie je de, voor de uitzichten, de toekomst? Um, ja, heel, heel veel muziek maken. Ik hoop gewoon over een, uh, over een maand of vier weer een, weer een nieuwe single uit te kunnen brengen. Uh, nog geen idee uh, wat dat wordt, maar... Uh, ja, ik heb een heleboel uh, nieuwe dingen liggen. Hoop geschreven. Okay. Dus je hebt aardig wat op de plank liggen? We hebben aardig, aardig je, wat op de plank ja, liggen. Oké. Dus er is dus keus zat. En uh, ik ben ook van plan om nog heel veel nieuwe dingen te schrijven. Uh, ik hoop een heleboel optredens natuurlijk. Uh, ja. Dat is natuurlijk altijd het leukste. Uh, ik hoop in, uh, in de verre toekomst ook voor andere artiesten te, te kunnen mogen schrijven. Uh, produceren eventueel. Uh, ja. Achter schermen wat, wat dingen doen. Ja. Ik heb zelf een opleiding gedaan voor uh, live sound uh, uh, engineering. Dus uh, ook uh, bands uh, schuiven op podia en dat oh, ja. soort dingen. Artiesten schuiven op podia. Dus misschien uh, daar iets in. In ieder geval uh, lekker bezig zijn in, uh, in de muziek. Ja. Lijkt me heel ja. tof. Dat, dat, dat is uh, dat ook een dingetje wat ik gedaan heb. Even een beetje geluid ja. op het podium oh, regelen natuurlijk voor een live band. Ja, leuk. Heerlijk is dat. Ja. ja. Dat is een uh, goede keus. Ja, <laughs> ja, ja, zeker. En, en zeker nu... Uh, ja, nu ja, nou, haal toch maar weer aan de corona's geweest. Ja. Er is een hoop werk in nu. Uh, dus ja, uh, wie weet... Uh, uh, ongetwijfeld komt er nog veel meer werk in. En ja, en, ja destijds uh, hadden we daar geen opleidingen voor, laat ik het zo zeggen. Nee, ja, dat is natuurlijk de, ja, goed, de huidige tijd. Ja, uh, ja. Voor alles een opleiding tegenwoordig. Je ja. kent zelfs uh, tegenwoordig voor rappers heb je een opleiding. Nou, die had ik vroeger ook niet. Dus ik heb ook alles zelf moeten leren. Maar uh, ja. Uh, ja, goed, dat blijft natuurlijk wel de beste leerschool. Alleen, uh, die duurt alleen wat langer. Uh. Ja, volgens ja. mij heb je ook nog een of andere academie voor DJ's. Is er ook? Ja, zeker. Ja, meer er ook. Ja. Ja. ja, Er komen ook als sparendoel uit de grond ja. Ja. ja, goed. Ja, ja, ik zag, ik zag de laatste, de laatste eentje voor mij bier Faro. zo. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja. ja, ja Eén van de uh, academie weer. Uh, ja, ik denk. Nou, het zal wel. De maar. DJ school heb je volgens mij en uh, ja, dus, uh, dat soort dingen allemaal. Ja, het is natuurlijk iedereen. Het is tegenwoordig veel makkelijker om met muziek bezig te zijn dan vroeger met met computers. Ja, maar, ik, ik zeg al. Ja, vroeger was het natuurlijk. Uh, ja, ik draai aan een poosje mee natuurlijk ja. uh, vanuit de piraterij. Ja. Uh, was het allemaal nog uh, met, met, met uh, de singles ja, nee, goed, er misschien zelfs nog wel de platen. Hè, ja, de alpijs ja. inderdaad. Die je dan op scherp zet en uh, dat soort dingen. een eigenlijk een snel tafel. Dat is een hele dure hobby waarschijnlijk. Uh, al, die, uh, al die platen aanschaffen en allemaal overal mee naartoe sjouwen. Ja. Tegenwoordig uh, downloaden ze het en zetten ze het op een USB-stickje. Ja. En dan uh, kan je het ook allemaal draaien. Het is een stuk makkelijker. Ik zou haast stiekem zeggen, dat zijn haast geen DJ's meer. Nee, ja, ja, precies. <laughs> ik, ik, ik denk dat de, de, de charme er vanaf is inderdaad wel. Ja, ja, ja. Want, uh, joh, ik zie nog wel eens een maat van mij die ook uh, DJ was in Amsterdam. Ja. Die liep met, uh, nou, met vier vrienden, eh, waaronder ik, uh, met, met uh, drie kratten met platen naar een, uh, ja. naar, naar een uh, discotheek toe. Ja. En dan ging hij daar draaien en, en ja, al die platen mixen. En, uh, ja. ja, dat was nog een hele kunst. En tegenwoordig uh, heb je apparatuur die voor jou dat, dat allemaal eigenlijk al, al doet, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat is... Uh, ja, ik ken dat helemaal. Want ik, ik, uh, ik deed ook wel eens in de discotheek uh, vroeger, in Rotterdam duwde ik in. Ik weet niet of je dat uh, ooit... Uh, nou, Rotterdam gehoord, ken ik wel, dat, uh, maar... Nou, in ieder geval, daar leerde ik ook uh, de formatie Spargo kennen. Oké. Okay, uh, ja, van ja. You and Me. Ja, ja. Uh, en ja, dat was, dat was een hele andere tijd. Als ik dat nu ga vergelijken, nee, dan is dat compleet anders. Nee, precies. Uh, de tijden veranderen. De, de, de, de, de, de, de, de tijden veranderen, inderdaad. Ja. En ik wil niet zeggen dat het beter was. Maar anders. anders. Anders, inderdaad. Ja. Ja. Hé, hey, um, we gaan uh, ja, de single draaien van uh, jou met Goldie. Leuk. en uh, Ja. Nou ja, de sterren staan goed. Ja, dat doen ze nog steeds. Laten, laten ze maar goed blijven staan. Toch? Yes, eh? super. Ik heb mijn ogen op de bar, dames En in mijn hoofd zijn we al langzamer. Ik ben langzaam aan het afdwalen. Afdwalen. Want als je nu bij me bent... Dan voel ik dat er meer in zit. Nooit dit gevolg gekend. Ik zie het met mijn ogen dicht. De sterren staan goed... Ik nee, kan je niet laten. Ik weet niet wat je doet. Ik krijg even geen adem meer. Oh, niemand zou het zo willen. Geef je in mijn leven nee, een Al die andere wijven Terwijl ik naar je keek Want als je nu bij me bent Dan voel ik dat er meer in zit Nooit dit gevoel gekend Ik zie het met mijn ogen dicht De sterren staan goed En ik kan je niet laten Ja, dat was, uh, was flink in Goldie. Ja, we zaten even te kleppen en uh, ja, voor we het wisten uh, was het alweer uh, voorbij. Was hij alweer voorbij? Ja, ja? je 2 minuten 15 uit ja. mijn hoofd. Dus, uh, <laughs> ja, dus kort maar. maar goed, uh, het is een uh, heerlijk nummer. Dankjewel. Dat zomaar zo. Dat zeg ik echt, echt een uh, nummer dat je zegt, uh, vrolijk, daar word je vrolijk van. Ja. Is echt van deze tijd. Lekker voor de nazomer. Uh, ja. uh, ja, lekker nazomer ja. inderdaad. <laughs> Dat sowieso en een feestje ook natuurlijk. Ik bedoel... Na zomersfeestje. zomerfeestje. Na een, een zomerfeestje. Uh, ja. Gewoon allemaal bij het draaien. gewoon. Lekker. Hey, maar, um... Ja, je hebt meer op de plank liggen. Uh... Ja. Ja, jouw toekomst uh, hoop je uh, eigenlijk... Dus voor anderen uh, te kunnen schrijven? Ja, als dat zou kunnen, zou het, dan zou het heel mooi zijn tegenwoordig... Uh... Kun je daar ook uh, leuk aan verdienen. Dus dan zou je daar een, een, een baan van kunnen maken. Ja. Uh, nou ja, dat zou me wel wat lijken. Elke dag gewoon lekker bezig zijn met muziek. Ik werk nu uh, momenteel gewoon nog fulltime in de baan. Uh, in de bouw als, uh, als ZZP'er. Ja. ja, goed, uh, wat zou mooier zijn dan gewoon fulltime in de muziek te kunnen werken? En uh, ja. Ja, als je dat kan combineren met uh, voor anderen schrijven, produceren, uh, zelf liedjes uitbrengen, optreden. Uh, ja, heerlijk lijkt me dat. Ja, Zeker. Wat wat doe je in de bouw, een nee, nee, nee, totaal stiefen. niet, nee, nee, nee. Uh, niet? asbest saneren, ah, asbest is, verwijderen. Oké, dus, oké, okay, uh, okay, ja. ja, dat is totaal wat anders. Dat is uh, ja, zeker wat anders ja. en uh, het liefst uh, ja, zeg, ga ik liever muziek maken. Ik heb het wel naar mijn zin hoor, ik heb leuke collega's en uh, ik mag daar ook uh, af en toe lekker uh, uh, zingen. Dus dat uh, vinden ze niet erg, dus ik kan me af en toe even lekker uitleven. Ach, het is niet zo van uh, schijn nou eens een keertje Nee, nee nee, nee, nee, nee. Ja, meestal einde, uh, later in de week misschien, dat, als, als het net even te veel wordt. Dan, uh, als de vrijdag aanbreekt dan... Uh. <laughs> ja, precies, dan... Uh, dan uh, de radio, gewoon lekker aan en uh, nee maar, gekke geit, maar. Uh, of nee, of je neemt leuk. een kratje mee op vrijdag en dan zeg je jongens. Ja, precies, ja. Precies. <laughs> dat, dat, dat is altijd goed natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Kijk, hoor. Ik heb de, de volgende single natuurlijk uh, uh, klaarleggen. Dromen van Vroeger. Ja, ja, mijn, ja. Uh, ja. Eigenlijk mijn derde single die ik uitgebracht heb, uh, vierde in de reeks van, uh, ja, van de afgelopen twee jaar. Uh, dromen van vroeger. Ja, een liedje wat, uh, wat ik schreef, eigenlijk best wel snel geschreven had. Uh, omdat het uit mij, ja, eigenlijk uit mezelf kwam. Het is, uh, gaat over mijn eigen jeugd, zeg maar. Ja. De dingen die ik vroeger deed. En, uh, ja, soms zit je wel eens te denken van, joh, uh, alles gaat best wel snel in voorbij. Toen ik klein was, uh, zei ik altijd, ah, ik, wil, ik wil groot zijn, ik wil groot ja, zijn. Ja, ja, ja. ja, op een gegeven moment, uh, is het dan zover? Ja. En, <laughs> en, dan, en dan kijk je terug en denk je, oh, is dit het nou? Uh, ja, je dacht altijd van, nou, nu mag ik zelf gaan bepalen hoe laat ik gaan slapen. En ik mag zelf ja, ja, bepalen ja, ja. hoe laat ik dit gaan doen. En wat ik ga doen. En ja, dan ben je ja. 18 en onverwoestbaar. Ja, ja, dat, hè? ja dat denk je. Dat, op, een moment, ja, op een gegeven moment is het dan zover. En dan, en dan mag je ook alles zelf bepalen. Maar ja. dan moet je ook zelf alles betalen. En uh, ja. dat soort dingen. Ja, dan wordt het allemaal. Ja, precies. Ja, dan denk je, oh, ja, dat, daar had ik vroeger niet over nagedacht. Nee. Maar uh, het leek zo mooi. en Natuurlijk het, het is het hartstikke mooi wat je er zelf van maakt. Maar ja, ja. soms is het toch eventjes terugkijken naar, uh, naar de onbezorgde tijd die die toen ja, had. Ja, uh, inderdaad. Ja, en die nee. Toen ook eigenlijk wel voor lief nam. Maar, ja, uh, ja, nu ja, ja. Ook een hele andere tijd natuurlijk. want uh, Ben jij geboren in Amsterdam? Uh, ja, ja, ik ben geboren in Amsterdam, maar in een buitenwijk. Ik ben in, uh, in Gaasperdam geboren. Aan de rand van Apkoude. Dus ja. ik had een hele leuke, leuke jeugd. Wij woonden aan de rand van een, uh, van een weiland. Dus wij konden ja. slootjes springen, voetballen, ja. vlotten bouwen. Eigenlijk een beetje wat ik in het liedje beschrijf. Uh, lekker uh, ja, lekker vrij, uh, vrije jeugd had ik. Ja. Ja. ABC Oude. Zeggen ze altijd, hè? ABC. ABC-ouder, ja, ja, ja. Nee, maar dat is. Uh, ja. De meesten komen daar nou altijd uh, een beetje richting uit de pijp en dergelijke. Ja, ja, ja Amsterdam is groot wat dat betreft. Ja, maar ja, goed, ja. de meeste uh, artiesten komen nou eigenlijk een beetje uit de pijp. Ja. En, en daarin omtrek in ieder geval. Uh, Jordaan. Uh, ja, de, de, de echte Amsterdamse. Ja, ja, ja, ja. Jordaanese zangers, ja. Ja. Uh, Weet je ook wel eens op naar hem? Ja, nou goed. Kijk, uh, dat is natuurlijk wel een beetje in Amsterdam dan een beetje de place to be. Uh, daar treedt iedereen wel op. Uh, ja, ik kom, ik kom vaak in de stad. Ik, ik werk zelf ook uh, één dag in de week uh, op de vrijdagavond werk ik in de stad. Dus ja, uh, je kent wel iedereen. Dus als je ergens een keer ja. binnenkomt, dan weten ze wie je bent en ja, wat je ja, doet. En ja, ja. dan is het altijd, oh, zing even een liedje, weet je wel. Uh, dan doe je dat altijd wel. Maar niet echt dat ik echt hele optredens of zo uh, daarvoor zorg. Nee, ja, ik ben eigenlijk meer aan het kijken om, om toch lekker buiten de stad uh, daar. Uh, daar een beetje ja. op te treden ja. zo. Uh. Wat, wat, wat zing je onderhandel? Nummers van tante Leijnen? of misschien. Nee, precies. Ik hou het eigenlijk wel een beetje lekker dicht bij uh, wat ik zelf ook maak en ja. uh, uitbreng. Dus uh, liedjes van uh, Gerspael of uh, okay, Jeugdvertegenwoordig. Of uh, uh, ja, lange Frans is ook wel een beetje uh, ja. wat, wat dat goed doet. een dus, uh, ja. uh, beetje in dat genre blijf ik wel een beetje zitten. Het is niet dat ik. Eh, mensen, ken, mensen kennen mij dan van de singles die ik uitbreng. Dat is toch een beetje meer de, de hip-hop. Uh, met een beetje het rappen, met ja. wat zang tussendoor. En uh, ja, dat probeer ik dan ook wel, zeg maar, in, in een show weg te zetten. Dat ze niet ineens denken van, oh, we komen voor hem en, en we gaan dat horen. En dat ze ineens horen, nou ja, wat je zegt, een, een tante of zo. Is ook hartstikke leuk, ja, hoor. Ja, ja. Maar ja, mensen, mensen hebben een bepaalde verwachting als ze hier boeken. En uh, ja, dat proberen we dan wel ja. aan te voldoen, ja. natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Van, hè, ze horen nummers van jou en hè, ja. daar wordt hij gerept. Dus die huren dan, we in, want ja, want, want daar word je ja, voor geboekt. Ja, ja. En, uh, ja, het, is, ja, het zou ook heel gek zijn... Uh, als, als je... Als je oceani zingt... Je kan het natuurlijk een keer als, als, kan, als een geintje tussendoor doen. Ja, en, ja, ja, ja. En, en misschien een half liedje of zo. Ja. Dus dat, dat is altijd wel leuk. Maar als jij dan ineens een heel optreden gaat vullen met dat soort liedjes... Terwijl mensen komen voor, uh, nou ja, voor, hè, voor wat je normaal gesproken ja. doet... Dan is dat... Ja, dan, een, een, ja. Kan het een teleurstelling zijn natuurlijk. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ik heb het aan, die dus kun je ook op rappen natuurlijk. Maar. Ja, het kan wel. Ja, goed, ik, als je zoiets, uh, ik heb dat in het verleden wel gedaan met een vriend van mij. Gewoon uh, wat, wat oude uh, kroegenhitjes. Uh, ja, ja. uh, gewoon bewerkt met een eigen tekst en een stukje rap en, uh, en, en wat zang daarin. Ja, als je dat dan uitbrengt en, en, en mensen kennen het... Dan, dan zullen ze daarvoor komen. Ja. Tuurlijk, dat, dat is dan inderdaad uh, wel, wel ja, daar, een ding. Ik, uh, ja. ik ben een beetje visueel ingesteld. Dus, ja. uh, dan denk ik van... Uh, ja. Ja, precies. Ja, ja. Dat denk ik van Tante Leijnen, Johnny Dan. Oh, Johnny, sing ja. een liedje van mij en dan een rap erin. Weet je, dat, uh, ja, ja, nee, ja nou, wie weet. Het is toekomst, altijd wel uh, een leuk ja. idee. Ja, nee, het is eigenlijk een beetje natuurlijk wat, wat, uh, wat ze deden bij Alibé op volle Tour. Hè, dat we ja, een ja, liedje pakken en daar een, een leuke. Uh, daar een rap van maken, in. ja. een eigen, ja. eigen versie van maken. En, ja, ik vind het altijd wel, altijd wel tof hoor, omdat uh, dat mensen dat doen. Want ja. Ik vind altijd muziek is. Uh, ja, je maakt de muziek in een bepaalde stijl en die breng je uit. Dus maak vaak je eigen stijl. Maar één een, een plaat kan dus ook in veel verschillende stijlen gemaakt worden. En dan is het eigenlijk bijna een heel ander liedje alweer. Dat ja, ja, klopt. Klopt. Dus bijvoorbeeld dezelfde tekst heeft. En, ja, dat vind ik altijd wel mooi. Ja, dat, dat kom je ook heel vaak. Tenminste, destijds hoorde je dat heel vaak... West en, tenminste west country nummers ja. Die dan uh, eigenlijk uh, omgezet werden in uh, reggae-stijl. Bijvoorbeeld inderdaad. Dat hoorde, ja. Dan krijg je al meteen wel weer het, hetzelfde nummer... Met een, met een iets andere sfeer. Hele andere en, sfeer, ja. inderdaad. heel andere... Ja. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ik vind dat mooi. Ik sluit het niet uit dat dat nog gaat gebeuren. Nou ja, Juby Forty ja. was, uh, was eigenlijk een van de beentjes die dat uh, regelmatig deed. Die deed dus, het ook, uh, ja. ja. ja. Hey, we gaan... Uh, het nummer draaien. Leuk. Ja, dromen van vroeger. Dank yes. Van vroeger zal ik nooit vergeten Geen last van verveling, altijd wat te beleven Elke dag voetballen op het veld, langs het water Het leven was een speeltuin en een theater Waar we alles konden zijn wat we wouden wezen Samurai, pizza, cats of de Power Rangers De tijd van de yo-yo, flippen met knikkers Voetbalplaatjes, boeken vol stickers Hangen met z'n allen, s'avonds laat op het plein Iedereen had streken, groot en klein Krantjes fikken, belletjes trekken Geen flauw idee dat die tijd zou vertrekken Alles wat we hadden, waren droom. Voor later, nu is het al zo ver. En die dromen vervaagden. Het spelen moest wijken voor werken en zoeken. Wat er overblijft, dat zijn dromen van vroeger. Dromen van vroeger komen voorbij. Het is dan genoeg. of dit nu later is, of was ik teut van de jeugd en dit mijn kater is. Tegenwoordig is het stressen, we worden steeds gekker. Alles draait om flappen, iedereen moet wat hebben. Doe een stap terug, werp een blik op mijn leven Vraag mezelf af, waar is die tijd gebleven? Van Zelda, Sonic, Mario en Dukert. Hoe fijn zou het zijn als je nog één keer terug kunt? Verstoppertje met vriendjes, tikkertje, jij bent er Hijtje voor wijtje, voor een paar centen Crossen door de buurt, op je fiets of je skelter Of op je skateboard, was dat niet geweldig? Boomhutten bouwen, dat waren kastelen Piepschuimflotten waren grote schepen Soms denk ik met weemoed, terug aan die tijd Deze mooie periode ging te snel voorbij Dromen van vroeger komen voorbij. voorbij Het is lang geleden maar toch zo dichtbij We zijn nu ZANG vroeger. Frenkie. Ja. Ja, het klinkt lekker, hè? Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, dus... Uh, ja, ik, ik hou ervan, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Uh, dus, dus, deze is iets meer, uh, zit iets meer rap in dan, uh, dan de nieuwe platen. Ja. Uh, maar goed, dat is, dat is wat ik uh, uh, wel het liefste doe, natuurlijk. Uh, ik heb deze plaat gemaakt eigenlijk uh, met het idee van als mensen hem horen dat ze dan even lekker terug kunnen... Uh, Denken aan vroeger. En uh, ja, ik moet, zo, ik moet zeggen, ik heb de plaat zelf een tijdje al niet meer gehoord. Dat is van anderhalf jaar geleden. Ja. Maar ik hoor hem nu en ik, uh, ik moet zelf ook helemaal weer lekker terugdenken ja. aan, uh, aan al die leuke dingen die ik vroeger deed ja. met vrienden en vriendinnetjes. Ja, maar het is ja. echt, echt zo, ja. dat je inderdaad, uh, als je lekker rustig uh, zit, ja. dat je eigenlijk daar een beetje in, in, in weg zij, uh, zijpelt. Ja. Zeg maar. Even lekker terugdenken ja. en ja. een ja. beetje dromen van ja. vroeger. Ja. ja, zo klinkt uh, de muziek ook, inderdaad. Dus uh, nee. ja, 1 ja. en 1 is 2, zeggen we altijd. Ja, nou Afdruk. leuk, want die muziek is ook weer. Ook deze band was gemaakt door uh, Jeroen Rusje. En het, ja. uh, het idee was inderdaad om hè, nou ja, de, de muziek ook uh, een beetje nostalgisch uh, te laten klinken. En uh, ik denk dat het aardig gelukt is. Ja. ja. Hey, um, welke muziek hou je zelf eigenlijk van? Want, uh, Oeh, bu bu buiten dat je eigen, wat je zelf schrijft ja. natuurlijk. Nou ja, eigenlijk heel veel. Um, ik moet zeggen, ja, ja mijn, mijn, muziek is, mijn smaak is best wel breed. Ik ben uh, opgegroeid met de muziek van... Uh, mijn moeder die luistert heel veel Nederlands talig Rob ja, ja, Robert Nijs, ja. Robert Long, uh, André van Duin. Uh, ja, een beetje de, de nostalgische... Ja, de oude uh, uh, ja, en, uh, ja, ja. Ook, ook dat inderdaad. Ook dat. Uh, de rest onder naam luistert heel veel. Ja. Mijn vader die, uh, die komt uit Australië. Die luisterde heel vaak Rolling Stones, uh, Eagles, totale uh, Totaal. Totaal. totaal he, anders, alles. Goed, dat, <laughs> ja, goed. Het werd bij ons ja. thuis allemaal gedraaid. Ja, ja, en, uh, ja, op school, uh, op school natuurlijk een beetje de, de hip hop invloeden, want ik kwam ja. uit, uh, uit Zuidoost daar. Dus uh, ja, er werd heel veel hip hop geluisterd, ja, maar uh, ja. zelf ook heel veel pop. Dus uh, ja, ik, ik hou van de muziek van de, van de 90's, vind ik geweldig. Country luister ik heel graag, dat ja. uh, is ook een uh, ja, ja, ja. favoriete uh, dingen, genre. Ja. Maar ook uh, jazz, blues, soul, vind ik ook echt ja. tof ja. om te luisteren. Ja. Dus, uh, ja eigenlijk heel breed. ik kan, ik kan zelfs als ik ja, het is net wat voor buien hebt natuurlijk. Ja. Uh, als ik een uh, drukke bui heb kan ik ook bijvoorbeeld naar, naar, de, naar de hardcore muziek luisteren. weet je wat de uh, zwaardere ja, stijlen? ik vind het altijd wel belangrijk dat er een, uh, een verhaal zit in een, in een plaat. Ja. Um, als ze dat al heeft, dan, dan heeft het mijn aandacht wel. en dan maakt het voor mij niet zo heel veel uit wat het genre is eigenlijk. Dus, uh, ja, ja. ja. Ja, ik, zeg, ja, ik zeg altijd hardcore, dat is uh, eigenlijk geen, geen muziek. Kunnen we eigenlijk geen muziek noemen. Nee, ja. En, uh, ja. Daar, dus, daar zal iedere uh, DJ... Uh, <laughs> er zal een aantal mensen een andere mening over hebben. En het mag natuurlijk. Maar goed, wat mij betreft zijn het gewoon samples die in elkaar gemixt zijn. En, uh, ja. Ja. Uh, ja, dat is het eigenlijk ook. Het is een, uh, ja, een andere ja, het vorm is van wel een... kunst, maar ja. Ja, ja, het is, je, je het is, moet het maar wel doen, zeg maar. maar. Een uitlaat. Dus, uh, uh, ja, ik noem het altijd een muziek met een uitlaat. Ja, ja kijk ik, ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd om, om op die manier muziek te maken. En ja, je moet het toch veroefenen. En dat is natuurlijk... Ja. Met, als je een instrument wil bespelen, moet dat ook. Ja, dit is dan, in dit geval zal je instrument dan de computer zijn. Uh, ja. Ja, je moet het toch onder de knie krijgen. En, ja. Ja goed, ik doe het niet na. Uh, goed, ja, iedereen, iedereen mag houden van uh, wat hij houdt. En ja. gelukkig doen we dat ook. Want anders dan, uh, ja. hadden we niet zo'n brede stroom aan muziek. Ik, ik wel net uh, zeggen. Uh, ja. Maar je moet er ook feeling voor hebben natuurlijk. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. Ja. Dat, uh, want als je dat niet hebt, dan gaat het nooit lukken. Uh, is het, uh... Ja, nee. Dat, ah, ja. Dat, dat, ja. <laughs> ja, maar dat is zo. Ja. Kijk, ja, nee, ik, nee. Ik, jij schrijft muziek en uh, ja, daar moet je ook feeling voor hebben. Want mij zou het niet lukken. Uh, uh, ja, ik ik, ik, uh, rijmen, rijmen en dichten, dat ken ik wel, maar... Ja, ah, goed, kijk, ik zeg altijd, toen ik begon... Uh, was het ook niet, twintig jaar geleden, ook niet wat het nu is natuurlijk. En ik nou, heb ja. ook twintig jaar lang uh, elke dag oefenen, oefenen... en, en kijken wat anderen doen, uh, luisteren naar wat anderen doen... en elke dag weer oefenen, oefenen, oefenen. En ik denk dat als ik een plaat van, uh, nou ja, wanneer we begonnen... ik denk ik vijftien jaar geleden... 17 jaar geleden mijn eerste plaatje heb opgenomen. Ik denk als ik dat... Ik hoop dat het allemaal niet meer te vinden is. Maar ik denk dat als ik dat terug zou horen... dat ik nou... Ja, ik, ja, van, ja, ja. ik zou me schamen, denk ik. Ja. En dat is wel mooi. Ik heb ooit eens... Uh, volgens mij een jaar geleden of zo... was er een, uh, een plaatje van Ed Sheeran. Zijn eerste plaatje Sheeran, wat ooit uh, op de radio kwam. En dan hoorde je hem ook spelen en zingen. Dan denk je ook van nou... Die, volgens mij moet hij zich ook schamen. Ja, dan moet je kijken waar hij nu is. Dus ja, ja, oefeningbaar ja, ja. kunst. Ja, nou, oefeningbaar kunst in, uh, inderdaad. Ja, kijk. Dus ook hoe graag wil je het. En... en, en uh, Hoeveel werk wil je ervoor verzetten? Dat is ja, ook natuurlijk... Uh, kijk, uh, jij, jij, uh, jij maakt radio. ook bedoel, ja. dat gaat natuurlijk ook niet nu... Uh, zoals het vroeger ging natuurlijk. Dus ook veel uren in zitten. Nou uh, ja, ja wat zeg, ik, werken, ik ja. draai al mee vanuit het piraterij En Daarom, dan had je ja. nog een uh, grote zender staan met een uh, grote blower erbovenop. Ja, en, uh, nou, ja precies. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, Weet je, en uh, ja, er zaten ja. links en rechts een, een draaitafel natuurlijk. Met ja. daar uh, een grote uh, mengpaneel uh, ja. tussenin. Nou ja, goed, de eerste ja. keer dat je daarvoor staat... Dan, dan, ja, dan denk je, wat is het en ja. hoe werkt dat? Precies. En, uh, ja. Ja, dan ga je er... Uh, en, en, en tijd en dan, energie in steken en dan... Ja. Uh, dan en wordt dat, het wat het nu is, ja. ja. ja, ja. En dan, dan gingen wel. we ook nog... Uh, wat was het, uh, jingles maken, maar dan ja. met... Uh, cassette-recorden. Oh, ja. Ja, ja, dus ja, ja. ja, dat is... Uh, nou, als je daar nu over terugdenkt, dan denk je... Nou... Nee, ja, ik weet nog goed dat we vroeger uh, mixtapes gingen maken. Dan moest je ja, natuurlijk uh, ja. op de radio... Uh, liedjes... Uh, want ja, Ze kwamen op de radio en dan was er een dj die praatte. En dan moest je bij het knopje zitten wachten tot de DJ uitgesproken was. En dan startte je de band. En dan moest je ook op tijd weer klaarzitten. Voordat de DJ dan weer door de muziek heen ging. Ja. Ja, en dan ging je dat allemaal opnemen, opnemen, opnemen. En op een gegeven moment ging je met een schaartje en, en, en lijm ging je een, een bandje in elkaar plakken. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en maar hopen dat het nou, ik, ik, goed ging. Ik, ik, had, ik had gelukkig een, een cassette recorder. Uh, daar kon je een timer. Uh, dat was oh, al kijk, vrij modern. Nou, uh, nou. Voor die tijd was het uh, vrij modern ja. natuurlijk. Ja. Er zat een timer in en dan kon je hem dan precies op instellen van dit wil ik eruit en dat wil ik erin. Oh, kijk ja. En, die had en, ik vroeger uh, moeten hebben. het mag ook veel geschild. En een grote bandrecorder met ja. grote spoelen erop ja. natuurlijk. Die, die ja. zich automatisch draaiden Dus ja, ik ja. Had, de nacht was ook gevuld. Ja, precies. Nou, ja, ja. Ja. ja, zo gaat het. Zo, ja. Soms ja, hoorde je in één keer niks meer. Hè. En dan stonden de jongens voor de deur. Oh, ja. Oh, ja, ja, precies toch. Jammer, ja. Ah ja. Dat, dat was, was een leuke het tijd. Dat was, was de charme ervan. Natuurlijk. Ja, toch? Ja, ja dat het... was de uitdaging. Teerlijk. Ik bedoel, ja. ja. ja. Leuk. Hey, ik heb uh, een lekkere gouden ouwe nu we toch over uh, een beetje dat rap hebben en zo. Uh, we hadden het net over Lange Frans. Uh, uh, ja? Ik heb er eentje uit de oude doos van Lange Franse baas B. Oké. Okay. En uh, ja, getiteld Moppie. Oh, dat is uh, de, <laughs> de eerste single, volgens mij. Uh, een van de, ja. De ja. Brees. Ja, leuk. Ja. Tof. Bel je met mijn tanden op je slip en je als een shift. Shit, moppie, ik, ik neem je in mijn armen en een flipje. Het is de wereld van een man. In het universum van een vrouw. En de besef ik, moppie, allemaal door jou. En ik weet dat je de pijn van de liefde kent. Je hart gebroken door de zoveelste lieve vindt Je kijkt me aan en zegt, je weet niet wat je moet met me. Maar serieus, moppie, je weet niet wat je doet met me. En het is simpel, simpel als houden van. Jij bent een vrouw. Ik ben een man. Aha. Een man die staat verward in zijn streken. Maar je moet weten dat ik nu mijn hart laat spreken. En tot de dag van vandaag is het zonde, want ik weet dat je bestaat, maar je hebt mij nog niet gevonden Moppie, Moppie, Moppie Ik vind jou helemaal topie Ik krijg je niet meer uit mijn kopie Oh Moppie Moppie, Moppie, Moppie Ik vind jou helemaal topie Ik krijg je niet meer uit mijn kopie Hey Moppie Ik heb mijn hart zo vaak kapot gemaakt maar ik weet zeker nu dat de God bestaat Ik zag je staan, zag je dus meteen zitten Alsof de tijd even stil stond, mijn hart op tilt stond Waar ik eigenlijk wel chill vond Twee blikken, één gedachte Is wat ik dacht toen ik zag dat je even aan me lachte Het was te verwachten, ik krijg je niet meer uit mijn kop Hoofd in de wolken, nee je komt me nooit meer bovenop De zon gaat op en de zon gaat onder Maar een leven zonder Moppie, nee mijn wereld draait niet zonder Dus overspelen als een player is niks meer voor mij Ik zou niet durven willen dollen met een chick als jij Want ik ben helemaal gek van jou Dus vandaar deze trek voor jou moppie. Mopi, Mopi, Mopi, jou helemaal topi, ik ga je niet meer uit like mijn kopi, oh Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, Mopi, jou helemaal topi, ik ga je niet meer uit like mijn kopi, hey Mopi. Alleen voor de moppies, een prachtig spel. Allemaal voor de moppies, pak en gel. Alleen voor de moppies, ik dacht het wel. Allemaal voor de moppies, je hoofd op hol. Helemaal door de moppies, je mond is vol. Van de ik rol een pop. Zeker weten met de moppies. Ik rol een scroll. Elke dag met de moppies. Zo schaat je in je broek. Voor, voor de moppies. En blijf je in de hoek. Door de moppies. Vaak ben je toch op zoek. Naar de moppies. Ik heb een heel boek. Vol met moppies. Vlinders in je buik. Door de moppies. Altijd de op uit. Voor de moppies. Dat ik zo lekker rijden. Voor de moppies. Ik val het, die zuin. Voor de moppies. Moppie, Moppie, moppy. I hate love my topi I can't eat me like my kopi Oh, Mopi Oh, oh, Mopi, Mopi, I love my topi I can't eat me like my kopi Hey, Mopi Mopi, Mopi, I love Hey, een lange Frans, of lange Frans in baas bij. Het maakt niet uit. Toch. Ja, tegenwoordig helemaal niet meer. Tegenwoordig helemaal niet meer. Nee, uh, niet meer. nee ja, enig, uh, Er was toen nog enige hoop uh, voor de corona. Ja. Maar helaas. Ja, het werd nooit meer wat het nee, was volgens nee, mij. Nee, ja. nee. Nee, nee, maar helaas. goed, dat, uh, dat, dat is vaak zo. Ja. Ik bedoel, uh, ja, het wordt nooit meer als, als wat het vroeger was natuurlijk. Nee, precies. En, uh, misschien is het ook maar beter dat het zo... Uh, ja, ja, ja, ja. Hé, eh... Ja, had jij nog optredens uh, ergens in het land uh, waar, waar je uh, kaarten voor verkoopt? Of, uh? Nee, ja, sowieso. Geen, geen kaarten helaas. Maar ik, heb, uh, ik sta nee, morgen in Asmer een, een klein optreden. En uh, het volgende weekend heb ik nog een optreden gepland staan. Maar voor de rest is het erg rustig nu. Uh, ja. of, uh, twee weken geleden nog leuke optreden gehad, maar... Uh, ja, het moet nog een beetje aantrekken. Je bent, uh, ja. is, het, uh, is het ook nog op een site te vinden bij jou? Uh, nee, ik ben er wel mee bezig om een website te lanceren, te lanceren. Voorlopig ben ik tot die tijd nog te volgen op, uh, op Facebook, Frankie Amsterdam. En op Instagram, uh, Frankie. Amsterdam. Daar kan iedereen me toevoegen en volgen met alles wat ik doe. Uh, en uh, ja, leuke foto's en filmpjes. Ja, eventueel kan en eventueel boekingen. En eventueel, ik doe alles in principe nu nog steeds zelf. Ik heb geen boekingsbureau. Dus uh, mensen kunnen mij persoonlijk benaderen met, uh, met uh, eventueel uh, vragen en uh, boekingen. Zo is ja. het. En, dus, uh, en, uh, ik zie ze graag tegemoet. Ja, en anders bellen ze hier nog naar toe. Ja, mogen ze even bellen. Die <laughs> hebben mijn nummer. Kom, dus, sturen uh, wij door. Precies, hey. ja. Hé, hey, en ik heb hier nummers klaarstaan eigenlijk. Uh, Henk Stelte. Hallo. En uh, Piet Junior. Oké, okay, ook een dier, beetje... Op, uh, ja, ja, ja, ook een zangerapper uh, uh, van de... Ja. Een rapper, ja. ja. ja ken ik wel. Ja. We, We gaan niet mee... persoonlijk, maar... Uh, nee, maar goed. muziek. Uh, ja, wel, wel. wel zijn muziek, ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Deze heet... Uh, Wat dacht je? En We gaan zien waar we belanden Wat dacht je van de zon? Ze strooit haar stralen En geeft onze dag een extra glas Wat dacht je van vanavond? Een terrasje met z'n tweeën Een dagje naar een stad toe Laat je gaan, ik neem je mee en Ik hoop al op je keus. Je laat me zweven Wat moet ik verzinnen om je hart te winnen? Jij bent die vrouw. In mijn gedachten waar ik op hoop, waardoor ik altijd in de wolken loop. Mijn hart gaat sneller kloppen als je heel dicht bij me bent, wat dag je van het dagje met mij samen? Pak mijn handen. Ik wil met jou op en we gaan zien waar we belanden.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 Je ik ga pas op de kust, maar ik ga jou niet delen Ik ben niet perfect en ik heb niet veel te bieden, schat Ik ga voor je weg de lieve, en ik ga niet verliezen, schat Ik zie je dansen, meisje, ik kom bij mijn dan. Ik heb een fles van Waze, schat, waar je aan niet kan Je zoekt een echte man, je wil geen pratsen horen En al die foute meiden, ik laat ze hachten je maar vanavond, een terrasje met z'n tweeën Een dagje naar een stad. toe, laat je gaan, ik neem je mee En ik hoop al op je keus. je laat me zweven wat moet ik me zinnen om je hart te winnen? Zo, hé, dat waren ze dan. Lekker. Frank, ja, Henk Stelt en uh, Piet Junior. Ja, heerlijk. Ja. En wat dacht je? Hé, hey, um, ja, we gaan uh, naar het einde toe. Uh, ja, wat van, dacht je? Tijd is, ja, ja, ja, ja. Dat, ik denk nou... <laughs> <laughs> ja, daarvoor heb ik uh, wel een, uh, een lekkere we houden uh, voor zo direct uh, voor de afsluiter. Top. ja, ik ben benieuwd. Dat, dat, dat denk ik van ja, dat is wel een goede afsluiter. Momenteel uh, is die, uh, is die uh, in het programma, geloof ik, bij uh, Radio 10. Sm smiddags om 4 uur bij Next, uh, geloof ik. Oké. Okay. Ja, en uh, okay. nee, uh, zomer, uh, zomertijd? Zomertijd, ja. Oké. Okay. Ja. Oh. ja, daar zit hij tegenwoordig in, dus. Uh, dus ah, daar moet ik toch ja. even meer aan uh, luisteren. <laughs> ben benieuwd. Ja, ja nee, dat. Uh, als ik zeg uh, MC Mike. En, uh, oh, en die ja, natuurlijk. Mike G. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Holiday Rap. Leuk, tof. Ik wil jou juist eerst bedanken voor, voor de komst naar de studio natuurlijk. Bedankt dat ik mocht komen. Ja, nee, graag, graag gedaan natuurlijk. Top. En uh, ja, we kijken uit uh, naar de volgende keer. Ja, nou dan ben ik hier gewoon graag weer. Ik hoop in ieder geval uh, dat je voor de wind mag gaan dat we geen nare ja. coronanarigheid uh, meer krijgen. Nee, en, dat maar op, ja. Ja. Hey, Want uh, da da daar worden we uh, niet beter van. Niemand niet. Nee, we nou dus, hopen dat uh... het allemaal inderdaad, uh, alles wel weer een beetje beter gaat. Ja. En voor iedereen. En uh, ja. ik, ik hoop gewoon dat het uh, allemaal goed komt. wel, toch? Ja, we blijven uh, lekker doorgaan en uh, blijven ademen. Ja, ja, ja, ik zeg altijd, je weet het nooit. <laughs> Daarom. <laughs> we Zo, blijven altijd in ons achterhoofd houden. Precies. Hey, ik zou er bedankt en, uh, ja, wel thuis. En bedankt en nog een fijn weekend. En goed weekend. Fijn uitzending hey. nog. Dankjewel. Hoi. Friends. It was a time to relax and let your with behind. Exactly seven weeks for something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning I'm parents came this out of a bed. We told him it was stupid don't play the fool. But the answer was shot, sure, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street show. show. Mikey G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delaying. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping rocking all the way to Hollywood. Hey check it out. These are the words we say. Yo scream at us. We need a holiday. We're